Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. Yes. Twee minuten over vier en uh, je luistert dus naar Radio 1 en uh, je hoort het in het nieuws ook al. Ze geven al speciaal het weer voor Koninginnedag. En ja, nou, het, het, het droogt, 12 tot 15 graden. Prima, prima weertje denk ik voor Koning de Dag. Wat ga jij doen? Wat zijn jouw plannen? Ga je de inhuldiging bekijken? Of ga je lekker uh, met vrienden uh, in een uh, ja, restaurant zitten? Of ga je spulletjes verkopen op de vrijmarkt? Het kan allemaal. Wat zijn jouw plannen? 0800 1121. Ja, zelf ben ik altijd niet zo heel erg van de plannen maken. Ik, natuurlijk moet je wel een beetje nadenken wat je gaat doen. Waarschijnlijk uh, ga ik op Koninginnennacht. Dus de, de avond ervoor eventjes uh, ja, wel de hort op. Even naar de kroeg of even, even dansen op een feest. Het zijn veel feesten. Zo nog een huisfeestje misschien waar ik naartoe ga. En dan de volgende dag wil ik nooit te laat opstaan. Dat vind ik altijd zo zonde. Vroeger uh, verschoot ik al mijn kruiden op Koninginnennacht. Maar nu probeer ik een beetje op te sparen om van de dag ook te genieten. Want zeker als het nou, lekker weer wordt, 12 tot 15 graden. Een beetje struinen langs al die... Uh, Kleedjes met spulletjes. Misschien kan ik nog uh, uh, een LP kopen. Ik heb altijd veel platen die ze dan aanbieden voor heel weinig geld. Kleren kan je ook nog overal kopen. Dus dat ga ik eerst even doen. Dan uh, op het terras zitten bij uh, wat vrienden. Even een beetje in de stemming komen. En ik denk dat ik aan het eind van de, van de dag toch weer, uh, toch weer naar de kroeg ga. Het is toch ook gewoon eigenlijk een drinkverstijn. dag, Dan uh, drink je oranje bitter. Hè? Ik moet altijd even één oranje bittertje drinken op de koningin. En zeker nu, haar laatste, haar laatste Koninginnedag. Vanaf daarna is het Koningdag. Wat ga jij doen op uh, Koninginnedag? 0800 1121. Wat zijn jouw plannen? Hans, goeienacht. Ja, goeienacht. Wat zijn jouw plannen met uh, Koninginnedag? Nou, wij, eh, dan zit ik al ver. We zetten Europa op de camping. En we gaan vandaag weg. Oh, jij ontvlucht uh, eigenlijk ja. Nederland met Koninginnedag? Ja, we gaan gewoon uh, naar Zuid-Europa. Uh, Zuid en uh, tot, uh, het maakt niet uit, kijken op mijn weg wel, we kunnen linksaf naar Italië of we gaan recht door naar Spanje toe. Oh, lekker! Ja, wij geboren dat grote groep senioren, dat zijn miljoen in Europa, die binnenkort weer gaan vertrekken. En na 40 jaar hard werken, hebben we daar wel een beetje recht op. Ja, absoluut. Maar wil al vanaf de 15 jaar. Nou ja, ik vroeg me af, dan, ga je, dan ontvlucht je het land, als het ware. Wil je dan niet uh, bij deze speciale nou ja, koninginnedag aanwezig zijn? Nee hoor, dat, uh, wat dat betreft, uh, kijk, ik woon zelf in een van de mooiste gebieden van, uh, van Nederland. Dat is uh, uh, Gelderland, maar uh, de buurt van Arnhem. Daar ja. woon ik eerst. Dus we zitten al een mooie omgeving, maar we willen gewoon eens een keer wat, uh, wat anders zien. Voordat dat wij uh, uh, ver weg gaan. Dus uh, wat dat betreft uh, komt dat goed. Maar je vier je dan nooit koningin de dag in Nederland? Nee hoor, praktisch nooit. We zijn anders weg. Hè? <laughs> en wat wordt het dit en... keer, denk je? Italië? Nou, ik denk wel die kantenaat, ja. ja. Dus uh, wat dat betreft uh, kan wel de kantenaat. En hoe lang ben je dan weg? Ben je dan wel, ga je nog wel iets meekrijgen van wat er allemaal gebeurd afgelopen dinsdag? Of kom je echt pas over weken terug? Nee hoor, kunnen wij uh, via de PVN uh, de koningendag uh, bekijken. Dus uh, wat dat betreft is geen probleem. Even door, uh, via de satelliet kunnen wij uh, de dag uh, bekijken. Je hè? krijgt er nog wel wat dus, van mee? Ja, over wat je het, uh, kunt ontvangen, maar we gaan lekker weg. En dan, uh, ik zie je alweer terug. Want ja, we liever hebben het vrouwtje. Hè? Ja, lekker toch? Hè? Ja. Nee, wat dat betreft uh, komt best goed. En uh, voor de vakantie -vier, veel weg zijn via het niet, kun je overal Europa, kun je koninginnen dag bekijken. Ja. Zelfs als je uh, overal in de wereld zit. De BVN, die zet overal gelijktijdig uh, het programma uit. Koningsdag. Dus of je zit in Australië of je zit in Amerika, maar via de BVN dan kun je kijken via www. Ja, ho ho ho. Hans, je kan ook van Radio 1 luisteren hoor. En die kun je ook overal ontvangen. Ja, daarom op internet. En ja, We zijn er 27 oh. uur live uit over nee, de Koninginnedag. Nee. Ja, maar je kunt ook via de AstroStraatlied, kun je ook jullie programma ontvangen over heel Europa. Dus dat is ook geen probleem. Heel ik heb jullie vaak aanstaan. Heel goed. He? He? Mag ik jou een fijne Koninginnedag wensen in het buitenland ja. Hans? Ja, een prettige dag hè? Ja, jij ook. Fijne nacht en een fijne vakantie. Zo is wel thuis yes. doei doei. Doei. Ja, Hans gaat naar het buitenland om daar Koningin de dag te vieren. Wat ga jij doen? Blijf je lekker in, in het land? Ga je op een kleedje zitten? Of ga je je helemaal te pletten zuipen? 0800 1121. En ja, deze moest ik draaien. Dit is Queen met Another One Bites The Dust. Let's go. -walks down the street. With the and no sound but the sound of speed. Machine guns ready to go.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 Speciaal een beetje voor de koningin natuurlijk, hè. Haar laatste optreden. Queen, another one bites the dust. BNN Radio 1. Een hele goede, geile Frank. Nachtbrakers, Frank van der Lende. Yes, het gaat over Koninginnedag. Wat ga jij doen? Wat ga jij, ga, jij, ga jij je je pletten zuipen? Of ga je juist uh, lekker helemaal gewoon koekjes verkopen of zo? Misschien iets heel onschuldigs. Of misschien ga je wel gewoon tv kijken. Want het is, het is echt alleen maar live tv over de, over de Koninginnedag... en over de inhuldiging met Willem-Alexander en Maxima. En... Wieke, wat ga jij doen? Uh, ik denk dat ik gewoon niet in de nacht gaan vieren eigenlijk. Oh, je bent, je bent niet zo van de dag, maar meer van de nacht eigenlijk. Ja, ja, ja dat doe ik meestal wel. En uh, ik woon zelf in Utrecht, dus meestal vier ik je daar gewoon. En uh, ik heb het vorig jaar maar het eigenlijk eerlijk gezegd voor het eerst echt gevierd. En uh, Dus ik ben eigenlijk gewoon uh, op de bonnetfooi de straat opgegaan. En in het centrum was het echt heel erg druk, gewoon overal op straat. Ja. DJ's die aan het draaien zijn, mensen die oranje verkleed zijn. En één uh, gezellige boel. Dus maar, ik ben eigenlijk meer van de Koningin de Nacht. In maar de nacht. Uh, wat ga je dan doen op de Koningin de Nacht? Dus ga je dan de straat op wat je zegt en, en dan laat je Koningin de Dag helemaal aan je voorbij gaan? Nou, ik, dan heb ik natuurlijk even een katertje. Dus dan moet ik altijd eerst even uitslapen op in de Dag. Ja. En dan middags heb ik vaak toch wel zin om heel even de stad in te gaan. En ik hou heel erg van om een beetje die marges af te struinen. Dat je toch wel langs de kleedjesmarkt even op zoek gaat naar wat leuke hebben dingetjes. En ik heb voor het vorig jaar heb ik een, een soort van weddenschap afgesloten met ons vrienden. En dat is een beetje, misschien ken je het al, een beetje een ouderwets spelletje. Dat je begint met een wasknijper. Oh, dat gaat ruilen. En dat een spel doet. Ja, precies. Dus we hadden met z'n allen afgesproken om 12 uur s middags. Dan kon iedereen even de kater uitslapen en dan met z'n allen toch weer de stad in. Dus iedereen begon met een wasknijper om 12 uur s middags En toen hadden we om uh, 3 uur s middags weer uh, in het centrum afgesproken. En wie dan het tof ding had, die had dan gewonnen. Nou... En Volgens mij zijn wij uiteindelijk geëindigd met een tv en een hangmat. Hè? Twee verschillende dingen. Ja, dat was heel tof. Maar ja. dat, dat, dat, het is de truc dus om van iets uh, echt onbenulligs, dus eigenlijk van niets iets te maken. Van een wasknijper moet je dan zo groot mogelijk uh, nou ja, product binnenhalen, maar jij haalt een tv en een hangmat. Ja, twee dingen. waren haalde wow. ik gewoon uiteindelijk. Dus dat was een hele mooie, een mooie buit die we hadden opgehaald. Maar ruil je dan met mensen die op kleedjes zitten of met gewoon willekeurige mensen die voorbij lopen? Nee, wij hebben wel geholpen met mensen die echt op kleedjes zaten. Dus ze hadden er zelf dan niet zo heel veel aan, maar we gaven er dus mooie producten voor terug. Want je begint dan met een wasknijper en die ruil je dan bijvoorbeeld in voor, uh, ik veel, voor een lamp, ik zeg maar iets. En die lamp die neem je dan weer mee naar het volgende kleedje en die ruil je erin in voor een stofzuiger en zo ga je dan door. Wat grappig! Ja, dat is heel leuk. Uh, maar ja, ik ben niet echt een koninginnendag fan, dus ik hou het altijd een beetje rustig op koninginnendag zelf. Je doet ook geen oranje kleren aan of een boa om of een hoedje met oranje en uh, rood, wit blauw? Nee, ik heb zelf al oranje haar voor mezelf. <laughs> dus, uh, oh, dat, <laughs> dat scheelt is, dat, wel. Ja, dat scheelt wel een beetje. Dus dat, daar hou ik het bij. En koninginnennacht, uh, dat is dan wel bijzonderer voor je? Of is het wel gewoon een soort eigenlijk, normale uitgaansavond alleen door de week dan? Ik zie het eigenlijk als een gewoon uitgaansavond. Dat is misschien een beetje sus, maar ik, ja, ik ben niet zo koningsgezind. Dus ik vind het gewoon een gezellige avond en een reden om uh, weer af te spreken met je vrienden. En ik, hopelijk is het een beetje mooi weer en kunnen we allemaal gewoon lekker de straat op in de houden. Ja, maar ga je naar iets, iets speciaals toe ook nog die nacht of niet? Want het is, er zijn natuurlijk wel heel veel, wat, wat je al eerder zei, er zijn wel heel veel feesten en dj's overal. Er wordt wel meer ja. georganiseerd. Ja, ik heb nog niet heel erg plannen eigenlijk. Ik moet nog even kijken wat ik precies ga doen. Maar ik geloof dat in het centrum wel een aantal uh, leuke DJ's draaien dus Ik denk dat het gewoon een cliché avondje wordt uh, ja, lekker dansen, denk ik. Lekker. Nou, fijne koningin de nacht, Wieke. Heel goed, dankjewel. Jij ook voor en, uh, en een fijne nacht nu ook natuurlijk, hè? Gewenst. Dankjewel. Yes. Wieke, die uh, gaat lekker koningin de nacht vieren. Wat ga jij vieren? Echt koningin de dag of koningin de nacht? 1121. So, of course, you were supposed to call me tonight. You were supposed to call me tonight. We would have gone to the cinema and after to the restaurant, the one you like in your street. We would have slept together, have a nice breakfast together and then a walk in a park together. How beautiful it then. You would have said I love you in the cutest place on earth where some would abide. like a wick or two but you never try to reach me no you never call me back you were dating that bitch blonde girl if i find her i swear i swear i'll kill her i'll kill her she stole my future she broke my dream your friends, we would have had a drink or two they would have liked me cause sometimes I'm funny I would have met your dad I would have met your mom she would have said please can you make some beautiful babies so we would have had a boy called Tom and a girl called Susan born in Japan I thought it was a love story but you don't wanna get involved I thought it was a love story but you're not ready for that Alkyla, she stole my future, she broke my dream Alkyla, Alkyla, she stole my future when she took you All oh, she's got is blondness, not even tenderness, yeah. She's clever, less. She'll dump your ass for a model called Brandon. You will pay for a beautiful surgery, cause it's full of money. I would have waited like a week or two, but you never tried to reach me, no. You never called me back. You were dating that bitch bone girl. And if I find her, I swear, you know I swear, I'll kill her, I'll kill her She stole my future, she broke my dream I told you, you know, if I find her, I really... I mean, I'll kill her for real. That's for sure. You have to know. I mean, uh, you know, I can do it. Men, I'll kill her. Dit dus is een uh, heel lief, jong meisje uit Frankrijk... zoals je wel een beetje aan het accent hoort. Uh, Soko heet ze. En dan zingt ze, nou ja, dat ze dus uh, iemand uh, om gaat leggen. Aikila! Je luistert naar Radio 1 en... Uh... Het gaat over dag En iedereen, iedereen vult het op zijn eigen manier in. Uh, Sunny, hoe ga jij het invullen komende dinsdag, de dag? Ja, hallo. Hallo. Hoi, hoi, met Sunny. Hoi, Sunny. Nou, ik ben uh, meestal, denk ik van kunstenaars, dat die een beetje niks doen, tussen twee aanhalingstekens. Dat dat zomaar voor komt aanwaaien. Ja. Maar ik grijp de dag aan om lekker in mijn atelier door te brengen omdat mijn kinderen naar Amsterdam gaan, om de Koninginnendag te vieren. Ja. Dus, uh, ja. Maar ik heb niet zo heel erg veel met de Koningshuis, maar ik vind het wel heel mooi om het te volgen op afstand. Ja, en het is ook natuurlijk gewoon een beetje een nationale feestdag. Dus dat iedereen gaat inderdaad de deur uit naar Amsterdam, zoals je kinderen. En jij grijpt eigenlijk die rust aan in de maatschappij om zelf even hard te werken. Ja, precies. Ja. Maar ga je het helemaal niet volgen dan, of wel? Nou, op afstand op televisie, maar uh, ik vind het heel erg mooi als je jong bent <coughs> om erop buiten te trekken en in de <coughs> drukte te gaan wonen. Maar ja. nou, zelf vind ik het fantastisch om dan een dag helemaal niks te doen. Ja, oké, okay, maar dit... dat is misschien nu, maar je hebt toch ooit wel Koningin de Dag gevierd ook? Nee. Nee, echt nee. nooit? Nee, ja, op de basisschool natuurlijk, of op de middelbare school, maar niet zo, niet zo als, uh, in de Randstad. Dat, ik kom uit Limburg, dat zal je wel uh, begrijpen. Nou, dat ja, hoor ik een beetje. Ja, Maar uh, wordt het dan heel anders gevierd in Limburg dan in... Ja, ik, ik, ik weet het niet, ik kom dus wel uit de Randstad, dus ik ken het alleen maar van inderdaad uh, naar Amsterdam toe. En nu woon ik er dan, maar vroeger ook met mijn ouders naar Amsterdam. En dan daar uh, rondwandelen, eigenlijk slenteren. Nou, bij ons uh, in, in het dorp is overal fanfare, de vlaggen hangen uit, de, de, de speeltuinen gaan open. Uh, dus overal de fietsjes versieren enzovoort. En... Uh, Oranje feest inderdaad, vrij marktjes, uh, maar niet zo groot als in de steden natuurlijk. Oh, ja. dus dat is wel een verschil. Maar ook niet in Maastricht, als een grote stad. Jawel, maar dat is een beetje carnavalistisch natuurlijk, hè? Ja, je doet eigenlijk gewoon carnaval een beetje over dus het alleen met een oranje is, pakje Het gaat niet meer om de, en, of de, de koning en de, de, de koningin. Dus, het uh, is toch uh, meer een carnavalfeest wordt er van gemaakt, dan. Ja. Nou, maar dat is het sowieso natuurlijk. Het is ook volgens mij voor uh, uh, ja, boven de rivieren, laten we daar even over spreken, een soort carnaval op, op hun manier dan. Ja. ja Toch? Ja. In een oranje pakje. Doe je wel, uh, ga je nog een oranje toppoes eten of iets? Nee, absoluut niet. Helemaal niks nee. erbij verder. wat zeg je? Je gaat er voor de rest helemaal niks mee doen. Lekker klussen in je atelier. Ik ga zelf klussen. Ja, Ja, echt Mag... voor mezelf een helemaal vrije dag, omdat alles... Uh... Buiten mijzelf bezig is en uh, ja, rust. Dus een vrije dag voor het hele land, zo lijkt het wel. En uh, ja, afstand voornemen. En ja. jij gaat op die vrije dag lekker werken? Ja. Succes ermee, je uh, Dankjewel. En uh, een fijne nacht nu nog gewenst. Ja, jij ja, ook. Doei, doei. Oh. Uh, Jack, jij gaat ook gewoon werken, hè? Ja hoor. Wat, wat, wat doe je voor werk? Ik kruip even langs de kant. Ik ben mobiel serviant in, be, in de beveiliging. Oh, dus je rijdt, je rijdt rond de hele tijd om alles een beetje in de smiezen te houden? Onder andere, en dan word je op een gegeven moment, word je wel aangestuurd als ergens iets uh, te doen is. Dus waar het escaleert eigenlijk, of niet? Ja, nou ja, waar het escaleert, maar je kunt alles aan een inbraak, aan een uh, installatie hangen, dus dat kan een technisch alarm zijn, een sprinkler die afgaat, of... Imbraakalarm of brandalarm, dat alles kan. En dan moet jij opkomen draven. Vind je het vervelend dat je moet werken met Koning in de Dag? Nee, ik vind het niet vervelend. Wij zijn gewend om ja, altijd te moeten werken... wanneer uh, de rest van de bevolking aan het feest vieren is. Je ja. hebt natuurlijk ook wel dagen dat je zelf vrij bent. Dat je gelukkig... van. als ik moet werken is mijn collega vrij. Dus die kan wel iets vieren. En dat wisten jullie een beetje af dan? Wij ja, werken we gewoon het hele jaar door. Ja. 350. Dagen. Dus dan, uh, dan ben je daaraan gewend dat je ook zo af en toe iets moet missen. Ja, vind ik het maar, maar want, want je hebt het vroeger natuurlijk wel gevierd, koning in de Dag, lijkt me. Oh ja, kijk, dit jaar werk ik uh, nu met toevallig de Koningsdag. Volgend jaar zal ik ook waarschijnlijk vrij zijn. Ja, dan wisselen je koning... het zo om: ja. Koningsdag. Ja, en dan is hetzelfde met Kerst: en oud en nieuw. Uh, het ene keer werk je met Kerst, en de andere keer ben je pijn met Kerst. Maar stel nou dat je niet had hoeven werken, wat had je dan gedaan op Koning in de Dag? Uh, thuis gaan klussen. <laughs> <laughs> Helemaal niet, uh, niet, niet te hort op? Nee, nee, nee, nee. Hoezo niet? Ik... Ah, nee, oh, nee niet dat ik zo'n republikein ben hoor, ik vind het allemaal prima hè? Ik vind het hele Koningshuis best, uh, best leuk, ja. maar ik ben niet zo'n uh, zo massa. Aanhaken. Nee, oké, okay, maar het is wel een goed excuus om een feestje te vieren op een dinsdag, voor in, in, in dit geval. Ja, nee, maar dat feestje dat kunnen we toch wel vieren. Daar, daar heb ik die massa niet meer nodig. Als je gewend bent om altijd in je eentje te werken, dan is zo'n horde... Dat is al pittig. Uh, is niet iets waar je naar uit zit te kijken. Nee, daar, ja, dat begrijp ik ook wel. Maar, maar vroeger heb je toch wel gevierd? Ging je dan niet de, de, de, de, de hort op? Of ging je dan niet uh, spullen verkopen op straat? Uh, vroeger, vroeger zat ik aan boord van de koopverdijschepen en dan waren we, waren we er ook niet. Oh, je, nou heb je wel eens een keer echt Koning in de Dag bewust meegemaakt dan, behalve dan dat je aan het werk bent? Uh, okay, als, als kind zijnde. Ja, en ook, okay. Als jongere en als je toevallig een, keer, toevallig een keer aan de wal was of toevallig vrij was, maar... Nee, ik ben niet, uh, nogmaals, zo'n hordezoeker zoeker ben ik niet. Nee, nee. oké, okay, dan is het wel lekker om gewoon uh, inderdaad uh, nou ja, te surveilleren op Koning in de Dag. <laughs> ik, ik mag het jullie allemaal graag zien vieren, maar <laughs> ik voel mezelf niet zo ernstig geroepen om daar aan mee te doen. Nee, ik ga het goed vieren hoor. Misschien kom ik je nog wel tegen. Waar, waar, waar, waar rij je rond? Midden-Brabant. Ah, nee. Dat nou, lijkt me sterk. <laughs> hey, prettige uitzending yes, verder. Yes, jij ook. goeiedag. Hoi hoi. Doeg. In de dag, hoe ga jij het vieren? Ik, uh, ik ga het nu even vieren. Ik uh, trek mijn jas aan. Het is koud buiten, denk ik. Ik zal even kijken hoe koud het is. Ik trek mijn jas aan en ik ga eventjes een sigaretje roken op het rookterras met mijn uh, regisseur Dick. Die werkt zo hard. Stip, altijd even het uh, sigaretje roken. Even naar buiten, misschien uh, heb je ook wel een rookpauze als je aan het werk bent. En je gaat ook even naar buiten om te roken. doe ik ook altijd eventjes. Door het NOS-gebouw, door een klein raampje. Even een sigaretje roken, dat is heerlijk. En dat doe ik uh, altijd met degene die, uh, die ook aan het werk is bij Radio 1. Dick, goeienacht jongen. Goeienacht Frank, daar ja. zijn we weer. Ja. Um, Koninginnedag. Nou, ja, het is een bijzondere natuurlijk sowieso. Volgend jaar vieren we het, uh, hebben we het op zaterdag, 26 april, ja. vanwege koningendag. Wat ga je deze koninginnedag doen? De laatste koninginnedag. Ja, de laatste koninginnedag. Uh, we gaan met Radio 1 gaan we een marathonuitzending houden van maandag tot en met uh, dinsdag. En daar ben ik zelf ook onderdeel van, dus ik moet eerst werken van maandag. De In De koninginnedag van uh, van middernacht tot tot 6 uur s ochtends. Dus ja, dan ik uh, uh, hinkel <laughs> nog op twee gedachten. Doorhalen haal je niet vol, hou je niet vol, echt niet. Ja, nou ja goed, het is me vaker gelukt. Dan, ja, dan ja maar nu ga je wel denk ik dan de stad in en biertjes drinken. En dan ben je om drie uur helemaal, helemaal gaar denk ik. Ik denk dat je even op bed moet hoor. Ja, dat weet ik dus niet. Kijk, er zijn natuurlijk ook nog wel middelen om je wakker te houden op het moment dat het niet meer, uh, niet meer gaat. En uh, Koffie. Ja, koffie. Koffie. Uh, <laughs> Ja, dat zit ik wel aan de ene kant te denken van, nou ja, misschien na mijn werk, ja dan. Weet je, ik ben, uh, we zenden uit vanaf, uh, vanaf het Dam. En dan ja. ben je echt al in het epicentrum van waar alles gaat gebeuren. En dan zou ik het zo zonde vinden van, dan heb je de kans om dat mee te maken? Om dan weer weg te gaan en te, te gaan, gaan slapen. slapen. En dan alles weer op uitzending gemist terug te gaan kijken. Tuurlijk, je gaat helemaal doodgegooid worden met alle beelden. En ze gaan helemaal in je neus uitkomen, maar je bent... het er... wel van plan om te gaan kijken dus, als je gaat doorhalen? Ja, ik wil er wel wat van, van, van, van meekrijgen, denk ja. ik. Uh, je bent er toch. Ja. En het is, het is wel geschiedenis of zo. Het is, het is misschien een beetje albollig en traditioneel. Maar ja, Je bent er nou toch. Ja. Je kan in ieder geval wel gewoon zeggen van ja, ik was erbij. Of voor ja, whatever that, wat dat ook uitmaakt eigenlijk. Ja. Dat, uh... En wat ga je dan verder die, uh, die dag doen? Want ja, dat, het is natuurlijk de hele dag, de kroning in principe. Of de, de applicatie en de inhuldiging... En... Noem maar op. Maar ga je ook nog eventjes biertjes drinken op het terras of uh, de vrijmarkt meepakken? Nou, ik ben er uh, vroeg bij dus al. <laughs> dus ik kan uh, een hele efficiënte dag uh, gaan houden. Maar wat ik precies daarna ga doen, dat is nog een beetje... Uh... Wat doe je normaal bij Koningin de Dag? Hoe ziet het er normaal uit? Um, er zijn jaren geweest dat wij met vrienden een, een boot hadden gehuurd. Om dan lekker over de grachten te varen. En het waren zo slim. Want het waren studenten. Die hebben dan zo'n studentensloep. Want dat, dat hebben zij dan. En uh, die verhuren die, verhuren die uh, sloep dan, inclusief schipper en een, uh, en een tap en een muziekinstallatie voor ontzettend veel geld. Maar als je daar met twintig uh, man op gaat zitten, dan, is dat, dan heb je dat er zo uit. En ze doen dan twee uh, rondes: eentje van 9 uh, tot 3 en eentje van 3 tot 7. En wij waren altijd de loosers die van 9 tot 1 of 3 zaten. Dus ja. wij, <laughs> ik heb cooling dagen gehad dat, dat ik om 8 uur in de trein vanuit waar ik woon, naar Amsterdam ging met, met, met, met, met vrienden. En vanaf half negen als enige op de gracht zit te, ja, te zuipen. De, pro, de provinciales zijn in de hoofdstad, ja, want dat ja, is het wel ja, eigenlijk. Ja. Dus, uh... Maar je gaat er altijd wel helemaal voor, je maakt er wel echt een dag van. Ja, het is wel een, uh, het is wel een dingetje, zoals dat En bepaalt. heb je dan nog, uh, behalve uh, dat je een sloep huurt af en toe... heb je ook nog vaste gebruiken dat je altijd dan daarna... als je van de sloep afkomt, naar de Dam gaat of, naar, uh, of terug naar kastikum. dat je ergens gaat eten altijd, heb je nog een paar gebruiken? Nou, het nadeel is, van de, als je met zo'n grote groep gaat, uh, is dat je heel veel mening hebt. Van die wil daarheen ja. en die wil uh, daarheen. Dus op het moment dat je met twintig man van de sloep afgaat... dan ga je eerst op proberen af te spelen. Oké, okay, jongens allemaal, uh, we gaan nu allemaal dat straatje in... of we gaan nu naar uh, dat plein toe. Maar het is zo ontzettend uh, druk, dus je raakt iedereen sowieso al kwijt. Dan op... split je dan op of zo? Dat je... Ja, oh, eh, Eerst onbewust en daarna, uh, daarna bewust. En daarna gewoon eigenlijk kijken waar het gezellig is. Ik, ik heb nooit gehad van, ik moet nu daarheen, dat ik nou, 14, 15 was. Dan wil je naar het Museumplein naar. Uh, de feesten daar, want dat is dan ontzettend, uh, ontzettend tof. Maar dat heb je daarna ook wel weer, uh, wel weer gezien ja. na, na, na twee jaar. Maar uh, ja, het is een beetje waar ik beland. En soms... Maar je vindt die massa wel fijn in hmm? Amsterdam? Dat je echt met, nou ja, hoeveel mensen komen er? 100.000 of zo naar Amsterdam? Het gaat goed vol zitten. Ja ik, ja, ik vind het ook niet erg. Het hoort er een beetje bij. En inderdaad, als het met te veel wordt, want dat gebeurt ook. Ja, dan ga ik naar, naar Castricum en daar kom ik al uh, ja, allemaal weer bekenden tegen. Ja. En is er een beentje op het plein en dan is het... zo'n uh, gezellige dag altijd. Het is altijd wel. Erg, ga jij uh, in het oranje? Nou, ik mag eigenlijk niet in het oranje. Wij, zo niet? Omdat um, ik dus eerst moet, uh, moet werken. En moeten we neutraal zijn. Dus oh. ik mag geen, uh, geen oranje, oranje kleding. Maar je kan toch iets meenemen in een tasje? Dat je een oranje zonnebril of uh, een petje... Ja, ik heb altijd wel één oranje shirt die... Uh... Die draag ik ook alleen dan. En als het Nederlands elftal speelt, dus die, ah. zal ik wel, die zal ik wel meenemen. Ja. Die heb ik toen ik uh, 16 was uh, veel te groot gekocht. En die, ja, die pas ik nou nog steeds. Ja. En onderweg kom ik altijd weer dingen tegen. Dan vind ik iemands bril mooi, dan leen ik die. En opeens <laughs> ben ik dan weer weg. of Ik kom altijd met veel meer attributen. Ja, precies. Ja. Ik kom altijd met hele rare attributen thuis. En wat je altijd hebt, dat heb ik dan ook... Als ik dan aan het einde van de dag, zo rond 7, 8 uur... loop je ook weer door de straten... liggen er ook nog heel veel spullen van mensen die, die een kleedje hebben gehad. En dan neem je weer een schilderijtje mee. Oh ja? Ja, serieus? Ja, die laat, oh, echt waar? nee maar die laten het liggen, want die denken ja. van ja, we hebben alle rommel meegenomen uit huis, gaan we niet weer mee terugnemen. Dus dat vind je hele leuke dingen op. Dus jij hebt echt vijf schilderijen van het huilende Sigeunenjongetje. Ja. Ja, ja, en de je... aardappeleters heb ik een zo, keer gescoord. Zo, ja, ja, echt ja, waar. Nee, ja. Ja. Maar dat vind ik wel, het wel leuk. Ik ook een keertje bij jou thuis kijken dan. Ja, ik heb een hele kunstcollectie. <laughs> ja. Hé, hey, maar sigaretje is op. Ik, ja. uh, ik ga weer naar binnen. Wil jij uh, inbellen? 0800-1121. Hoe ga jij je koningin in de dag vieren? En heb je ook van die... Ja, vast te gebruiken, dat je dus bijvoorbeeld zoals Dick een sloep huurt en daar met vrienden op gaat zitten. 0801121, daar kan je hem op bereiken. bakje koffie, Rick? Goed gedaan. Hè? Wil je een kopje koffie? Ja, lekker. Father Please, van Knalland. En dan denk je, Knalland? Wat vind ik dat raar? Het lijkt wel een soort, uh, ja, waar je tapijt haalt of zo. Nee, dat is een, uh, een collectief van Utrechtse muzikanten uit Kanale Eiland. En die zijn allemaal bij elkaar gekomen en die hebben een album gemaakt. En uh, dit is hun eerste single daarvan. Father Please, van Knalland. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen aan mijn zoon. Frank van der Lende. WNN Radio 1. Nachtbrakers. Ja, ik moet hier natuurlijk eventjes draaien, die jingle. Hè? Want het gaat over Koning in de dag. Uh, nou ja, ik uh, word dinsdag ingehuldigd, uh, zoals, uh, zoals je hier hoort op Radio 1. En alles wat je op Radio 1 hoort is waar. Hè? Het is uh, komende dinsdag, Koning in de dag. En Frank, wat ga jij doen op Koning de dag? Ik ga de hele dag in mijn bed liggen. Goedemorgen. <laughs> Want je vindt het verschrikkelijk? Of, of, of waarom? Nee hoor, want ik mag de nacht ervoor en de nacht daarna mag ik werken. Oh, je bent gewoon werkende en dan je ritme is dan in de nacht. Wat, wat, ja. wat doe je voor werk? Ik werk in een hotel als een receptionist. Je bent dus nu ook aan het werk? Ja, ik ben nu ook aan het werk. En heb je het een beetje druk Je of moet niet, niet? niet de illusie hebben dat ik speciaal voor jou wakker blijf, hoor. Nee, nou ja, er zijn genoeg mensen die speciaal Be wakker een beetje blijven, Een Beetje jammer natuurlijk, maar... Ja, nou ja, maar je luistert wel, hè? Dat doet me wel deugd. Ja, ik, ik luister wel, ja. Oh, ik, zit, ik heb altijd wel opeens van. Dus. Maar jij hebt dus helemaal geen tijd om Koningin een dag te vieren. Nou, ik zou er wel tijd voor kunnen maken, natuurlijk. Maar goed, dan ben ik de nacht daarna ben ik helemaal zo gaar als een gimpie, dus <laughs> ik denk dat ik me erg rustig hou. Ja, ja. en ga je dan, uh, krijg je dan wel wat mee van de Koningin de Nacht bijvoorbeeld, omdat je dan aan het werk bent? Nou, misschien dat ik de tv aan zit. Ja, dan dat weet je wel even er een beetje... Live of live uitzendingen zijn, dat weet ik niet. Nou ja, nee, uh, Radio 1 uh, die gaat uh, de hele nacht al vooruitblikken op uh, de dag zelf en ook op de feesten aanwezig zijn op Koningin oh, de Nacht, dus je kan er wel nou, een beetje... Nou, dan, dan ben ik zeker van de partij. Ja, gezellig. Aan de radio dan. Ja, en uh, uh, uh, heb je wel Koningin de Dag gevierd in het verleden? Ja, altijd. Wat vind je ervan? Gezellig. En wat ging je dan doen? Nou ja, de bekende dingen: hè? de kleedjesmarkt afscheuben in het dorp. En dat, uh, daar kom je eigenlijk altijd zoveel bekende tegen dat zo'n dag dan wel snel gevuld is. <laughs> dan blijf Omdat je hangen en dan ja. Te, be te besluiten met een gehakt en een biertje. <laughs> dat was vaste prik altijd? Ja, ongeveer wel. Een beetje struinen door het dorp en dan aan het einde een biertje in de bal gehakt. Ja, bijvoorbeeld. En uh, wat, wat had je gedaan, denk je, als je dus niet had hoeven werken in de nacht de, en, dus had moeten of, en dus moet slapen? Nou, ik had eindelijk een plan om eens een keertje naar Amsterdam te gaan. Dat heb ik nog nooit gedaan op Koningin de dag. Ja. Maar goed, dat gaat hem nu dus niet worden. Maar was je dan speciaal naar Amsterdam gegaan, omdat het zo'n bijzondere koningin de dag is? Nou, nee, dat niet. Dat niet als dan gewone, als ik het mag zeggen, ik had niet iedere was geweest, had ik het waarschijnlijk ook wel gedaan. Want waar ga je het, uh, waar waar waar fiert normaal dan in welk dorp of welke? Uh... In, uh, in een dorp vlakbij Amersfoort. Ah, oké, okay. dus het is niet heel ver dus je hoeft er niet een hele wereldreis te maken, als je nou. Nee hoor, ga. stap in de trein en je bent er zo natuurlijk in Amsterdam. Ja, ja. Maar dat gaat helaas niet door. Nu. Je moet gewoon aan het werk weer die nacht. Ja. Ga je wel een beetje uh, overdag nog tv kijken? Want de hele dag is ze uh, met die ja, inreordiging, hè? Ja, dat wil ik wel zien. Dat ga ik zeker wel ja. kijken, hoor. En dan moet je je weer opladen om s'nachts te werken? Ja, daarom en dan ga ik daarna dan ga ik nog wel een paar uur pitten en dan, dan ben ik wel weer het ventje. Ja, dat, dat komt wel goed met je. Maar om de hele dag te gaan lopen struiden en schuimen, nee, dat lijkt me niet zo'n goed plan. Als nee. je vanavond nou, om half elfde de deur weer uit moet. Nee, dat hou ik niet vol. Ik wil je toch een fijne Koninginnedag wensen. Dankjewel, jullie ook. Yes, dankjewel en, uh, en, uh, en een fijne nacht nu. Ik, ik hoor jullie wel weer. Ja hoor, blijf lekker luisteren. Groetjes, Hoi. Frank. Doe. Dank. En uh, van Frank naar Gerry, goeie goeienacht. Hallo? Gerry? Ja, daar ben ik. Ah, was je. wat was je allemaal? man, joh. Ja, ja, ja, ja. ja nee, en... ik, ik zit naast de rand van het bed en ik heb de telefoon aan. Ah, maar je bent zeg, er je hoor. je weet toch wel dat Workum een van de Friese elf steden is? Ik weet zeker, want daar kom je vandaan hè? Workum. Workum ja. Friesland. Ik, eh, zeker, samen met Sneek, eh, Ja, en... Sneek, Franeke, Leeuwarden, Dokkum, IJlst, hinderlopen. Bolschwart. Nee, wat is het ook weer? Daar voren. Ja. Nou, hè? Hup, weten we dat ook weer. Wat ga je doen met de uh, dag, Harry? Nou, ik ga uh, de hele dag voor de tv zitten. Kijk, dat is gezellig. Ja. Met een oranje tompoes en uh, in een oranje uh, hesje? Met oranje koek. Ah, Nou goed. ja, en wat thee en koffie drinken. Geen oranje bitter, want uh, dat uh, alcohol... Uh, trouwens, ik heb het ook niet in huis. <laughs> nee. Maar ga je dan alleen voor de tv zitten? Of uh, komen er nog mensen op bezoek ook? Wat zeg je? Komen er nog mensen op bezoek om met je naar de tv te kijken? Uh, nou, ik weet het niet, de dertigste. Ik weet wel dat... Uh, vanmiddag dan komt de, de dochter uit Bolsward met twee kleinkinderen. Oh, die komt nu al eventjes langs. Ja, die komen vanmiddag, want die hebben ook vrij. En haar man... Die is ambtenaar, die moet morgen werken. Ja. Hé, hey, maar het is natuurlijk dinsdag pas. Hè. En, en dan kijk je. Ik kijk... werkte in de Oké, okay, en waar kijk je dan het meest naar uit, Gerry? Als je als dinsdag voor de tv zit om naar de koning, Koningin nou, de Dag te kijken. De jurk van Maxima. <laughs> Uiteraard. En wat denk je, wat, wat heeft ze aan? Is dat al bekend of niet? Nou, in het lang natuurlijk. Ja, en verder weet ik het niet. Nee. Een klein hoesje waarschijnlijk. Of misschien ook wel een klein kroontje. Ik heb geen idee. Maar dat zou wel leuk zijn. Ik vind een klein kroontje wel toepasselijk. Maar dat, ma dat mag denk ik niet, hè? Ze moet natuurlijk wel mooi uitzien. Maar ook niet te mooi. Want uh, Willem moet eigenlijk, hè? Dat is nummer één. Ja, ze mag niet de show stelen, hè? Ja, Willem is, is nummer één. Ja, de wee van Willem. Mijn normaal was altijd uh, al die koninginnen. Maar ik weet ook nog van 48. Oh. Dat was iets van 6 september. Wie werd er toen ingehuldigd dan? Of gewoon een koninginnendag? Ja, Juliana. Oh. Toen stopte Wilhelmina in 1848 ja. en toen kwam Juliana. Ah, en, en dat heb je eigenlijk de meegemaakt TV, ook? Ik had geen tv, maar toen was ik op de lagere school. En toen hadden we ook de hele dag, nou ja, de hele dag, dat weet ik niet, spelletjes in elk geval. Ja, dat is dat wel was gevierd. Dat vlak na de oorlog. Oh. En toen had je ook geen tv, hè, 48. Tenminste, dat kan ik me niet herinneren. Nee, ik ook niet. 48, toen hadden we nog haast geen tv, toch? Nee, nee, nee, nee volgens mij niet. Volgens mij kwam je wat later. Ja. Toen de tijd, vooral radio. Net als nu, want daar uh, luister je ook naar, naar de radio. Ga je zelf ja. ook iets moois aan doen, Gerry, Als je naar, uh, naar de inhuldiging gaat kijken... naar al die vrouwen die mooie jurken aan hebben? Ja, ja, ja. En dat is precies als met Prinsjesdag, hè. Dan kijk ik naar alle hoeden. Yes, maar wat doe je, doe je zelf iets moois aan ook? Iets oranjeus? Nou, ik, ik, ik, ik ga niet zelf in een oranje t-shirt. <laughs> nou, wel gezellig toch, als je met een oranje Maar koek... ik ben, eh, want dan was het vrijdag, was hier die sportdag in Workum, hè? Ja, de koningsspelen. Ja, koningsspelen en eh, toen kwam ik eh, bij de fysiotherapie vandaan. Nou, toen kwam ik allerlei kinderen tegen met een oranje T-shirt. Ja, nou ja, maar wie weet, uh, heb jij ook nog iets oranjes aan? Misschien een oranje hoedje op of zo? Ja, uh, komen nee, erin. ik ga niet in. Oh? Als, als het misschien het, het elftal, het Nederlands elftal, maar daar heb ik altijd weinig verdusie in. Ja, en dan voor Koningsdag ja. ga je daar niet aangebouwen. Uh, ik zie ze nog niet wereldkampioen worden. <laughs> Dat is weer een hele maar andere discussie. Maar ik word wel kampioen, Absoluut, hè? en daar ben ik echt blij mee, Gerry. Ja, jij bent in Amsterdammer. Ja, ja, en een Ajax ziet er ook nog. Maar uh, ik, ik ga nog eventjes, want het is, het is nog Koninginnedag. Ajax die wordt volgend weekend pas kampioen. Hebben we het er dan wel ja. over? Koninginnedag, uh, komende uh, dinsdag. Hoe ga jij het vieren? Gerry gaat lekker op, uh, op de bank tv kijken. Hoe ga jij het vieren? 0800 1121. Ben jij mijn laatste beller over dit onderwerp? Dan uh, bel je nu naar 0800 1121. En uh, terwijl jij uh, in de telefoon klimt om te bellen. Uh, ga ik naar mijn Facebook-poll die ik altijd heb. Dat, uh, ik zet altijd drie platen op mijn Facebook, drie vinylplaten. En dit keer was het uh, Albert Hammond en uh, ILO, Electric Light Orchestra, en The Cure. Die moesten tegen elkaar strijden. En uiteindelijk, met één stemverschil, heeft The Cure gewonnen met uh, de plaat Boys Don't Cry. En het is een bijzondere plaat. Het is uh, een plaat met, uh, met drie groene palmbomen palm en dan heb je een woestijn. En dan rechts achter op de plaat staat dan een, ja, een piramide, alleen is die roze. Dat is de natuurlijk ook een beetje een rare band met Robert Smith als frontman. Die mascara en alles. Maar vooral hun muziek is fantastisch. En uh, ik draai van kant 1, nummer 1 ook. Want ik denk: van ja, dat vind ik gewoon een toffe plaat. Uh, van Boys Don't Cry hoor je nu nummer 1. Jumping Someone Else Train van Viniel. your face. If you walk in a crowd, you won't leave any trace. It's always the same, you're jumping someone else's train. It won't take you long to learn the new smile. You have to adapt or you'll be out of style. It's always the same, you're jumping someone Wat een bizarre plaat dit, hè? Hup. Uh, oh, ja, dat is finiel hè. Houd er in één keer mee op. Jumping Someone Else's Train van The Cure. De winnaar van de, de Facebook-poll op mijn Facebook. En die vind je, hè. Als je gewoon naar facebook.com gaat... En vindt het uh, zoekscherm helemaal bovenaan. Nachtbrakers BNN intikken. En dan, uh, dan vind je mijn Facebook. En dan kan je dus stemmen voor volgende week. Want dan zet ik weer drie nieuwe platen erop. En uh, ja, dan, uh, dan... Ja, de meeste stemmen gelden. Als je een beetje invloed op wat ik draai hier in de uitzending... Ja, sorry, ik moet dit eventjes draaien. Ik heb het over Koninginnedag en uh, over, over ja, muziek is een belangrijk onderdeel in dit programma. En dit is natuurlijk een verschrikkelijk lied. We hebben het al, al uitgebreid, iedereen heeft het erover gehad. Maar ja, als het Koningsdag is en Koninginnedag... en het is allemaal de beste man, Willem-Alexander was ook nog jaren gisteren, hè? 27 april. Dus ik moet er even een klein stukje, ik beloof, ik draai niet de hele vijf minuten, maar even toch een beetje die sfeer mee pakken van het Koningslied.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 Voor te bereiden daar is het hoofd dat je alles zult geven. Iedere stap die je zetten, die leidt naar. Kijk, en dan kap ik hem gewoon hier af, want dan, nou. komt het, dan wordt het verschrikkelijk. Maar ik denk, ik moet even het Koningslied draaien. Het gaat over dus ik, ja. ik, ik, dat kan niet. We moeten dit met z'n allen zingen, hè? Heb je meegezongen net, Luc? Net nog niet, maar ik ben al druk aan het oefenen natuurlijk. Ja, vooral het rap. Ik vind het zo verschrikkelijk, dat gedeelte en die weef van Willem. Dus daarom ik, dat geef ik even een kleine, kleine, kleine impressie wel. Dat we een beetje die sfeer te pakken hebben. Ik vind het prima liedje. Top. <laughs> Houden we er ook over op, verder over het Koningslied. Maar niet over Koninginnedag. Zometeen is uh, start. Daar gaan we het zo meteen even over hebben nog. Yes. Maar wat ga jij doen met Koninginnedag? Nou, ik moet werken. Oh, tuurlijk! Want uh, we maken heel lang radio. Uh, 27 uur. Uh, maandagmorgen dus eigenlijk. Ja. Gaan we beginnen in de avond. En uh, nou, dan ben ik er nog niet uh, bij, want dat word, zou een beetje te gortig worden. Maar dan volgen we eigenlijk uh, wat er gebeurt op Koninginnen. Nacht. Ja. Hele nacht, Gebeurt hoor. heel veel natuurlijk al. Ja. ja gebeuren uh, er ook officiële dingen al? Uh, nee. Er is nog. Maar er is wel de avond ervoor gaan ze wel een repetitie doen, geloof ik. Oh, het doorlopen van de, ja, van de ja, dag? Ja, en daar zijn. Uh, is het. Uh, het toekomstig Koninklijk Paar is daar ook bij. En ja, dan. Uh, uh, dus, dus. Maar of, of dat te volgen is, ik heb, dat weet ik eigenlijk. Dat is wel niet. spannend. Ja. Het is wel. Ja, je zou me net merken dat, uh, dat je net even verkeerde vlaggetjes hebt besteld. <laughs> ja, ja. Wit-blauw-rood in plaats ja, ja, van. Uh, ja. En daarna is het dan, uh, uh, vanaf zes uur uh, uh, ben ik daar, tot uh, elf uur. Zes uur ochtends. Zes uur s ochtends tot elf uur s je wel, wel een slaapzakje uh, meenemen. <laughs> ja, een lang dagje wordt dat, ja. Een bak koffie. Ja, we zitten op de dam, is dat leuk. Vind je het jammer dat je moet werken? Nee, helemaal niet, want uh, ik, ik heb nog nooit echt Koninginnedag gevierd. Ook ik al niet. Vang. Ik heb veel mensen aan de lijn gehad. Want ik, mijn vraag was, hoe vier jij koningin? Ik, ja. dacht, ik hou er wel van hoor, ja. lekker in de drukte. Ja, maar lekker. weet je, dat komt denk ik. omdat Jij, jij komt uit Amsterdam. En daar, op een of andere manier wordt daar koningin een dag gevierd... alsof het echt de laatste dag op aarde ja. is. En, uh, Alle en, registers open. Ja, nee. en, ja en, uh, en waar ik vandaan kwam, uh, kom, uh, uit Twente zo. Ja, bij ons vieren ze het wel een beetje. Gewoon, oh, leuk wat dingetjes. Zo, maar daarna is het ook eens snel afgelopen. Ik ging altijd, het was gewoon een vrije dag. Dan ging ik een beetje sporten en tennissen. Uh... Ja, ik had ook iemand aan de lijn uit Limburg. Ja. En die vierde het ook niet echt. Nee. Ja, gewoon van, ja, er is een fanfare en er is wel een, een marktje en ja. waar spullen te koop zijn. dat ja, That's it. That, that's it, inderdaad, ja. dus het is echt iets, iets Randstad. Ja, wel Utrecht viert het ook Utrecht bijvoorbeeld goed. Utrecht ja. Hilversum, hoe is het hier? Nou, ook ja, een, beetje, een beetje Utrecht nadoen. Ja, okay. ja. Maar ook niet heel groot Nou, we proberen wel wat feestjes te organiseren ook. Maar wat doe maar. jij dan? Wat heb je vorig jaar gedaan om koningin? Niks. Dan? Gewoon lekker, lekker. Vorig jaar moest ik volgens mij werken ook. Maar, uh, ja, gewoon dan ben je een dag vrij. En dan... Uh, ja, dan ga ja. Ja, ik, ja, maar je... Je zult ja, kijken ja, ja, ja. hoe is het mogelijk, hè? Ja. Ja. Maar ik, ik, ik, ik kwam pas met die echte Koninginnedag-traditie... dat je dat heel erg uitgebreid moet vee, vieren. Daar kwam ik pas achter toen ik ook hier in de buurt ging wonen. dacht ik, oh verrek, hier is iedereen op gaat uh, uh, helemaal loes. Laveloos. Ja. Ja, dat is vooral... Dus dat had ik nooit en dat zit er op een of andere manier niet in. Maar ik ben niet de enige, want uh, ik was uh, donderdag met een uh, vriend van mij... die uit dezelfde regio komt ja. en, en die vierde het ook niet. Die is, is, woont nu in Groningen, maar die heeft ook zoiets van: ja, daar vieren ze het wel een beetje en zo ook, maar uh, echt heel uitgebreid. Oh, wat grappig. Ja, dus ik weet niet of Maar je bent wel goed op de hoogte dan, uh, want jij moet werken, ja. dus je volgt echt alles op de voet. Ja, zou wel moeten ook Ik doe de, doe de, de social media updates, dus uh, uh, wat Rachid Finch op televisie doet, dat doe ik op de radio eigenlijk. En, uh, dus ik, vol, ik volg wel alles, ja. En ik kan natuurlijk ook alles goed zien. Uh, vanaf de dat is Spannend. Maar dat is wel leuk, ja, ja. Je zit op een goed plekje, hè? Je zit op een goed plekje. zit. Ja. Ja. Vind je het interessant, Koningshuis? Uh, of vind je dit wel interessant, omdat het zo'n bijzondere dag is? Nou, ik heb, niks, ik, heb helemaal, ik heb niks voor of niks tegen het Koningshuis. Meer een beetje onverschilligheid. Ik denk van, dat zal allemaal wel. Maar ik heb de afgelopen dagen wel, ja, je, komt er, je ontkomt er niet aan nee, om, nee, om nee. heel veel van te zien. En uh, ik zat vrijdagavond nog heel even te kijken naar de serie uh, Beatrix Oranje onder Vuur. Oké, die serie? Nee. Echt iets voor jou, je houdt ook al van tuttige televisie. <laughs> maar, maar, uh, maar dat, en dan zit je toch een beetje. Dan, dan beschouwen ze eigenlijk. Uh, nou, wat, wat Beatrix allemaal heeft gedaan de afgelopen vijf jaar ook nog. Ik viel in de laatste aflevering. En dan vind ik dat toch wel interessant. En ik heb ook de artikelen allemaal gelezen en zo. En allemaal specials bij kranten gaan dan over Maxima en zo. En ja, en, en alles het... gaat over Willem-Alexander. Ja. En, ja. en, en, en, en ik denk echt dat, uh, of je het of je nou voor of tegen bent. Dan nog blijft het instituut natuurlijk wel mega interessant. Maar, uh, maar ik, zat net, ik zat net op de wc. En dan zat ik even na te denken. Gewoon over het leven. Kan wel goed. Toen dacht ja. ik, nou, als je, stel je zou nu een land gaan beginnen. Ga je natuurlijk geen monarchie. Dat is bedenken. heel ouderwets. Ja, heel ouderwets. is. Ja. Maar ik vind het instituut wel interessant. Ja, tradities ja. en dergelijke. En dat je dan erin in kunt trouwen. En dat je dus eigenlijk gewoon... Je hebt al heel veel macht omdat je toevallig geboren bent als een, als een oranje. Ja. En dan, maar zoals Maxima, die krijgt straks ook heel veel macht. Koningin wordt ze. Ja, het was koningin en dus die kan heel veel, uh, heel veel voor elkaar krijgen uh, uiteindelijk. Ja, en ik en heb hem Die wel trouwt daar in, gewoon hoor. in. Ja, toch heeft ze heel ja, goed voor elkaar. Als ja, jij goed over nadenkt, is het gewoon in. Heel... zo knap is die Willem-Alexander natuurlijk ook weer niet. Nee, nee. Ja. Dus, nee, werd ook... Uh, wie zei dat nou Oh echt? Dat, uh, nee, maar er werd ook gezegd van ja... Wat nou, oh ja, Theo Maas heeft er ooit een keer iets over gezegd van wat nou als... Als, als Willem Alexander uh, filiaalmanager was bij de Jamin. Nou mooi niet hoor. Nou dan was Maxima ik echt niet langsgekomen. Nee. Had ze hier misschien wel gezeten? Zou kunnen. Uh, ik heb er zin in. Komende dinsdag. Ja. ja Koning in de dag. Ik, wat ga jij doen ik, eigenlijk? Ik kijk een al Ik ga struinen. Struinen. En ik ga bij, bij wat mensen op, uh, op het balkon uh, lekker uh, ja, biertjes drinken. Ja. Ik kreeg toen net al verwijt van een, uh, van een luisteraar die niet in de uitzending kwam... maar die zei dat ik niet zo, moest, zo vaak moest zeggen dat ik biertjes ga drinken... <lacht> dat ik mijn malafeloos ga drinken. Ja, maar. maar ja, dat is voor mij ook wel een beetje koningin Dat doe jij, ja. Ja, dat doe ik graag. Ja. Maar goed, wanneer houdt het dan op? Wat, Wat is de eindtijd? Het hangt van de nacht af. Ja. Hoe bond je het hebt gemaakt, mm -hmm. dus de avond ervoor. En het hangt er van de volgende dag af. Ik moet gewoon werken de volgende ah, dag. Ja, dus ja, ja. dan, ik denk dat ik, ja... Ah, of 10, 11 taen echt. Maar nu is het wel speciaal natuurlijk ja. ook. Hè? Dus ik zit ook te twijfelen of ik misschien even ga kijken. Ik woon echt onder de hoek bij de dam. Ja, tuurlijk moet je even kijken. Het is wel een historisch je moment. Ik ga niet groot. bij het ei kijken. Ik was zo. toevallig uh, was ik in Amsterdam uh, op 2 februari 2002. Toen, oh, ging we, ja, toen gingen we naar Beverwijk. Uh, wat vrienden van de vakantie waren we op vakantie geweest. Maar toevallig is dat de vriend die ik net noemde. En toen uh, dachten we, well, gaan we langs Amsterdam was, was die bruiloft nee. Uh, was er ook bij hoor. Ja, oh, ja, ja. Met mijn oma en mijn moeder. Ja, en toen uh, ik vond, het, dat vond ik dan toch wel speciaal. Zo sta je met ze alle op de dam en te kijken. En uh, dan zit je ook heel lang te wachten. Komen. En nou ja dan ja Het is toch, het is toch speciaal. Ja. Het, he het heeft iets. Absoluut. Ja. Wat ook iets heeft, de start zometeen. Mooi. Ja. Wat, uh, wat, wat heb je? Nou, we gaan eigenlijk een beetje naadloos door in wat jij, uh, wat jij het over hebt gehad. Alleen wij gaan het hebben over wat je nou echt typisch Nederlands vindt. Oei, koning in de dag. Koning in de dag, ja. nou die heb jij ja, alvast ja, ja. ingevuld. Maar wat, wat vind je nou... Uh, het wat... mag echt alles zijn, want ik mag moet alles zijn. ook aan hagelslag denken bijvoorbeeld. Dat ook, dat zou... Wat vind jij nou, dus ik wil eigenlijk een, een, een, een top vijfje maken... Typisch Nederlandse tradities en gebruiken. Het kan ook het, het, het, het gezeik op het Koningslied ja. zijn. Hè? Dat kan ook sowieso het gezeik. En het brutale misschien, wat we ook in ons hebben. Het directe. Nuchter. Maar, nuchter, ja, maar ja. dat zijn eigenschappen zijn er nog. Dat nou, vind ik ook wel. Dat is ook typisch Nederlands. Ik ja. zie ook wel handel altijd met, met Nederland met VOC van vroeger en zo mm. Het zit nog steeds wel in onze genen ah, Nou ja, daar bestaan wij uit eigenlijk. Ja. Ja, ja. Wat is er nou nog meer typisch Hollands? Uh, eh, typisch nederland Ja, drop, dat ja. soort dingetjes, dat eten. Ja. Doen we nog andere gekke dingen? Uh, wij hebben... Nou ja, ik zat uh, vandaag, ik heb gevoetbald vandaag twee keer gescoord. Hey. Ja. Um, en ik zat in een voetbalkantine. En toen was er een, een teamgenoot. En die was zes maanden op reis geweest. En die keek om zich heen. En je hoorde Hazes en mensen bier drinken. Yeah. Dus zei, ja, dit is ook echt typisch Nederlands. Dat wij in zo... In zo'n zo voetbalkantine zitten. Ah, ja? Ja, ja, Duitsers doen het ook nog wel met slechte muziek en bier drinken, yeah. maar ook zelfs in Engeland. En zeker hij was dan in uh, Abu Dhabi geweest en dergelijke. Heb je dat helemaal niet op ja. voetbalgebied? Grappig. Ja, daar had ik me nooit over naar. Nee, ja. ik ook niet. Bitte ballen. Maar... Oh, dat is ook goed. Veel dingen ook. Veel Eet eetding. rare dingen. Dat is meteen in start. Zin in. En. En.